Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het afslankmedicijn Saxenda wordt door veel meer mensen gebruikt dan gedacht, meldt het AD. Saxenda zit sinds 1 april in het basispakket voor mensen met obesitas. Het Zorginstituut had berekend dat zo'n 250 Nederlanders het in het eerste jaar zouden gebruiken. Maar alleen al zorgverzekeraar Zilveren Kruis vergoedt het medicijn voor zo'n 3500 patiënten. Ook andere verzekeraars laten weten dat het aantal gebruikers van Saxenda groter is dan verwacht. Vier op de tien Nederlandse gemeenten hebben te weinig opvangplekken voor gevluchte Oekraïners... of zijn bang voor een tekort op korte termijn. Gemeenten zijn over het algemeen tevreden over de opvang die ze nu bieden... maar ze willen duidelijkheid van het Rijk over opvang in de toekomst. Dat blijkt uit een rondvraag van de NOS onder 174 gemeenten. Die zeggen ook dat Oekraïnse vluchtelingen onvoldoende toegang hebben tot onderwijs en zorg, zoals de tandarts. In Krimpen aan de IJssel is vannacht een huis beschoten. De vrouw die hier woont, raakte niet gewond. Op de voordeur is met een spuitbus ook tik-tak geschreven, met daarbij een tekening van een klok. Afgelopen zomer werd het huis ook al twee keer beschoten. Eén keer gingen drie kogels door het raam en de jaloezieën. De politie doet nu onderzoek. De Braziliaanse politie heeft een tiener opgepakt voor de dood van drie mensen. De 16-jarige oud leerling schoot twee leraren en een meisje van 12 dood. Nog eens 13 mensen raakten gewond. Volgens de autoriteiten gebruikte hij bij de schietpartij twee wapens van zijn vader die bij de Braziliaanse militaire politie werkt. En het weer wisselen bewolkt. In de kustgebieden kans op een buig en het wordt een graad of 10. Morgen bewolkt en regenachtig en ongeveer 8 graden.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 Zandvoort heeft het voor de Westkust.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 dan zou het kunnen zijn dat je al die jongeren weer moet teleurstellen... en onszelf ook teleur moet stellen. Dus daar gaan we eerst naar kijken. Met je regisseur kan je een stuk en dan kan je hem invullen, toch? Ja, precies. Die kant moet je wel op. Maar dat loopt. Ja, daar gaan we weer mee bezig zijn. Dat is een mooi nieuw doel. Nou, over nog een nieuw doel. Ik werd van week gebeld door een cameravrouw... en die vroeg hier en daar wat informatie en in. Ja, ik ben met heel Hildering bezig. Ja, eigenlijk. Oh? Ja, dat klopt. Hoe moet ik dat zien? Ja, hoe moet je dat zien? Ja, wij zijn benaderd, uh, vorig jaar denk ik ergens... Mm -hmm. uh, dat Aila van Kessel een project wilde gaan doen samen met ons. Want ze heeft al een andere uh, film gemaakt <coughs> in Zandvoort. Uh, voor het Zandvoort Museum volgens mij. Ja, ja. zij hebben ook een aantal jaren geleden... bij de eerste corona al die interviews gemaakt... met, ja. uh, met burgemeester enzovoort enzovoort. Ja. Dus dat wilden ze. Dus uh, nou, daar zijn we op ingegaan hebben we een gesprek gehad met haar. En zij wilde dus een, uh, nou ja, de, de goede ja. mens...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 Maar we proberen natuurlijk ook wel een klein beetje te kijken... oké, okay, wat, wat is er nog meer en wat kunnen we met, spelen? Een beetje een lach met de boodschap. Ja, ja dat is ook wel belangrijk. Af en toe, ja. Dat, dat is ook wel belangrijk. Maar ook lucht, hoor. Ik bedoel... Uh, ja, het stuk is, is het ook gewoon echt wel een lachstuk. stuk. Het is ja. gewoon weer Hildering. Ja. Ja. Nou, ik heb een... Uh, Peter Bluis was hier om daar ja, wat over klopt, te vertellen. Klopt. En ik ben nu al razend nieuwsgierig. De kaarten, ja. de kaarten heb ik al besteld. Goed zo. Nou, ja. ja, die ja. kunnen besteld worden natuurlijk via www.toneelhildering.nl. Ja. En dan uh, komt de De laatste kaart vier komen. kaarten.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 Jong is nou, leuk, maar oud is ook doe, leuk. Ik zou zeggen, doe, doe <laughs> nog een specifieke omroep. <laughs> ik pak hem maar meteen. hè? Ja, natuurlijk. Super. Goed, de toneelvereniging Hildering zoekt een secretaris. Hij of zij die uh, uh, dat leuk zou vinden of een keer op gesprek wil komen... kan zich melden bij Wendy of bij Kevin. Zeker. Ja. Telefoonnummer? Of een telefoonnummer. <laughs> een e-mailadres. E Wendy ja. Kevin, Apenstaatje, het... toneelvereniging, heel ja. de ringpunten Of via de site kun je ook alles Ja, oké. Okay. En anders mag je dat uh, 16 en 17 december ja. Ja. even uh, komen vertellen. lang, de grote poster. Zie secretaris gezocht. We gaan het heel vaak roepen. Nee. <laughs> In je opening speech kun je dat <laughs> nog ja, even... Ja, het... Kunnen we, dat we poster. <laughs> Winnie, en Kevin, nogmaals gefeliciteerd. Ja. Super, dank je ja, Over het prijsgeld gaan we het nog een keertje hebben. Ja. En, uh, nou, we zijn ja, heel plezier. blij. Dank je wel. Dank ja, je wel.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 stukje muziek en dat was Put Your Records on Corinne Bailey Ray. En de muziek is deze keer uitgezocht en uh, opgezet door uh, Jan Koper. En Pim gaat ze allemaal draaien, hè, Pim? Ik ga, zo, ik ga ze allemaal draaien. Je, vind je deze ook goed? Uh, nee, niet mijn stijl. Een beetje te rustig. <laughs> ja, misschien misschien van zaterdagmorgen is het wel goed, ja. Oké, okay, jij bent meer van, uh, uh, van de harde. Harder, uh, ja, harder. Uh, ja. We gaan uh, praten over uh, de blauwe tram. En als het goed is praten wij met Linda Oudendijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Um,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 want we gaan het over de OVZ hebben. Ja, dat klopt. En. Uh, de lichtjes hangen er. Ja, mooi, he? Daar is er genoeg over te doen. Ja, ja. Heb je, <laughs> heb je, heb je al die lovende kritiek gelezen van George Brouwer? Geweldig, echt. Als een warm bad komt dat over me. Dat soort, dat soort lovende kritiek. Geweldig. Ja, nou, en toch even, even serieus over die lampjes, hè. Ja. Uh, buiten die. Uh,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 de die sfeerverlichting van de OVZ opgehangen wordt. En ja hoor, er zijn er weer een paar uit hun winterslaap gerukt. En die vonden het heel erg nodig om alsnog wat uh, kritiek te leveren. Nou ja, dat heeft uh, twee dagen geduurd en vervolgens hoor je niks. Ik heb wel een persoonlijk een, een mailtje gehad van onze burgemeester David Molenburg... ...die de sfeerverlichting fantastisch vond... ...en uh, ons uh, een, een hart onder de riem stak. Mijn dank daarvoor ook.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 Dan kwam er smorgens een, een, een file richting uh, Zandvoort. Vervolgens, om een uur uh, vier, vijf, zag je een uh, file richting Uitzandvoort. Maar tegenwoordig staat er ook een file om vier uur uh, smiddags in de namiddag. voor mensen die een hapje komen eten op het strand. Nou, die, dat is, die, dat is ja. iets van de laatste tijd. Dat is iets van de laatste tijd, huh? ja. Vroeger gingen de bedjes om zeven uur uit en om zes uur moest je strand af. Ja. Toen werd het negen uur, en nu is het twaalf uur. Is het 12 dat, 12 dat verschuift uur. dus ook helemaal. Klopt.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 Ja, dan, dan doe je dat van je vriendin of van je vrouw of weet ik veel. een list, ben. We gaan, gaan daar, we gaan daaraan werken. Heel goed. Want anders kan ik de uh, Zandvoortse Ondernemersvereniging niet, niet steunen. Nee, ik begrijp het. Ik begrijp de haat-liefde-verhouding. Dat hmm. is, is duidelijk. Ja, ja. Hoe is het met de vereniging? Ja, fantastisch. Ja, ja wij Geroeien groeien. Ook, ja? Ja. Claudia Pieters, een uh, bestuurslid van ons, die is speciaal belast.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 Dierendokter Zandvoort, Dierenkliniek Zandvoort, Domino's Pizza Zandvoort, electro World, Stiphout, Vera Flower and Gifts, Frituur Ver, Hema, Hotel Hoogland, Kids Avenue, Le Mendies, Mandy's, Marcels Vesterjaarten, Nalu Surf Skate, Natuurgeneesklacht. Even ademhalen. Ja, ik hier, best wel ademhalen. Oliebollenkraan, Harry <laughs> Patisserie, Chocolaterie Zandvoort, Rio's Dieren Specialist, Tekbar Plein, Zandvoort Zandvoorts Museum en Zuivelhoeve...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 Of eventueel dus de receptie in het raadhuis zouden mogen houden. Mm -hmm. Nou, en daar heeft de, de burgemeester in toegestemd. Omdat ook degene die dat had aangevraagd, het lintje, zei van nou, het mag zo wel, het zou kunnen dat die wordt toegekend. Dus dan hebben we eigenlijk twee dingen in één. Z zonder jouw... Uh, zonder de, zonder het, mijn... Het één hebben ze wel ik, verteld. Ja, me? want ik heb altijd gezegd van nou, mij krijg je niet zover met dat dat <laughs> Daar trap ik niet in. Nee. Maar in dit geval hadden ze dus uh, die toestemming gekregen. Dus uh, els, mevrouw die kwam thuis. En die zegt van, uh, nou, we hebben voor elkaar gekregen dat we de receptie van de tienjarig bestaan in het raadhuis mogen vieren. En volgens mij staat hij ook in het complot. Uh, ja, uh, ja, dat klopt. <laughs> ja. Dus uh, ik zei, nou, dat hebben jullie goed gedaan. Dat uh, vind ik uitstekend. Dus ik had helemaal, helemaal niks in de gaten. En uh, ze, hebben ook, uh, ze zijn er een jaar mee bezig geweest, heb ik gehoord. En uh, ze hebben altijd uh, de mond gehouden. Ik heb niks gemerkt. Knap. Ja.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 En dan gaan we alleen nog een ander programma. Andere, uh, andere uitjes. Ja, andere uitjes. <kijf> maar dezelfde streek. Dus uh, dat komt ook alweer goed. Uh, na morgen een beetje de rust weerkeren bij uh, Kuiper. Ik hoop het van wel, ja. <laughs> Gerard, ik wens je heel veel plezier. Bedankt dat je nog even aankwam fietsen. Ja, in je ja, druk, ja. drukke bestaan als voorzitter. Ja. En uh, veel plezier vanmiddag. We gaan het uh, een hele leuke uh, afbouwen de uh, laatste dag. Dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging.